In Rotterdam heeft de supersnelrechter vanmiddag drie verdachten veroordeeld voor vernielingen en bedreigingen tijdens oud en nieuw. Een man die zwaar vuurwerk naar agenten had gegooid, kreeg twee maanden cel. En verder legde de rechter twee keer een taakstraf van 50 uur op voor bedreiging van agenten en vernieling. Alle drie de veroordeelden kregen ook huisarrest voor de volgende jaarwisseling. De gemeente Roermond heeft de AIVD gevraagd om de risico's van een concert te onderzoeken. Op 16 januari staat in de popzaal De Azijnfabriek... een optreden gepland van de Russische extreemrechtse black metal band Temnozor. En die band zou zich verwant voelen met de nazi's. Het poppodium zegt dat het optreden niet doorgaat... als uit het AIVD-onderzoek blijkt dat het concert risico's met zich meebrengt. Het Afghaanse parlement heeft 17 van de 24 ministerskandidaten afgewezen die president Karzai heeft voorgedragen. Onder de afgewezen kandidaten is ook de huidige minister van Energie Khan, een voormalige krijgsheer die onder meer vocht tegen de Taliban. Ook de enige vrouwelijke kandidaat werd afgewezen. De huidige minister van Defensie Wardak is door het parlement wel goedgekeurd. De Somaliër die het huis van de Deense cartoontekenaar Koet Westergaard is binnengedrongen, is vandaag voorgeleid voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van twee pogingen tot moord. Hij kwam het huis met een bijl en een mes binnen. De tekenaar kon met zijn kleindochter op tijd naar een extra beveiligde ruimte vluchten. De verdachte zou later ook een van de agenten hebben aangevallen. Voorzitter Erika Terpstra van sportkoepel NOC NSF heeft vanmiddag alle Nederlandse Olympische sporters officieel overgedragen aan Henk Gemser, de chef de mission van de winterspelen. Het zijn er in totaal 29, maar dat aantal kan de komende weken nog groeien omdat er nog kandidaten zijn die zich voor Vancouver kunnen kwalificeren. Het weer vanuit het westen en noorden trekken sneeuwbuien over het land. Morgen valt er vooral in het zuiden en langs de kust nog sneeuw, elders droog en af en toe zon. Dit was het.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 Het is vandaag 2 januari, dit is de eerste uitzending van Entertainment For You! Hey. En hartelijk welkom hier bij de eerste uitzending van Entertainment For You en Met vandaag heel veel leuke, gezellige dingetjes Wat gaan we doen jongens? Ja ja, we gaan zometeen René Schuurmans bellen En uh, we gaan het onder andere hebben over zijn nieuwe live dvd René Schuurmans in Concert dus dat uh, wordt uh, heel, heel leuk. In ieder geval ook het entertainmentjaaroverzicht. Uh, ja, 2009 was een bewogen jaar voor Entertainmentland. Ja, bijvoorbeeld Jan en Jolant, hè. Dat is een van de entertainmentdingetjes uh, dit jaar. Wat gaan we ja. nog meer doen, Pascal? Ja, we gaan, we, we gaan straks ook nog een, een opkomende artiest uh, gaan we interviewen. Remy Wijnands. U het zegt het waarschijnlijk nog weinig, maar straks over een paar weken, een paar maanden... denk ik dat iedereen ja, weet Remi over wie wij het hebben. Ik denk, als ik uh, zijn foto's zie, denk ik... Uh, in de vlam, in de pijn. Het ja. door de bril, pas. Maar in ieder geval, hartelijk welkom. Gelukkig nieuwjaar, allemaal. We gaan er een heel mooi jaar van maken. Deze eerste uitzending van Entertainment View. En natuurlijk de vele anderen die komen gaan. MUZIEK En gezellig hè? Nick en Simon, een van hun grootste hits, kijk omhoog. Ja in 2009 gewoon vier uh, nummer 1 hits, hè? dat is wel heel knap. Knap ja. ja, en nu ook weer toch, het masker, is ja. op dit moment erg populair. Zeker weten. Ja we gaan eventjes uh, kijken wat er in 2009 allemaal gebeurde in showbiz -land. Zoals ik al gemeld heb, de 2009 showbiz terugblik. Ja, in 2009 ja, riep Gerard Joling van ik wil het goedmaken met Gordon. Want uh, ja, in 2008 hadden ze al veel ruzie gehad. Ja. Gerard Joling uit de toppers. Uh, ja, het Songfestival kwam eraan. En uh, ja, Gerard Joling wou het goedmaken. En daarom deed hij het goede woordje van. Ik wens die jongens allemaal gewoon succes. Nou, in de vol volgende maanden zien we verder hoe dat natuurlijk uh, ging. Verder, uh, ja, de, de Paal de Leeuw film, hè. De spion van Oranje werd uh, helemaal afgekraakt in natuurlijk uh, de krant. En um, ja, Pauw de Leeuwen was daar natuurlijk helemaal uh, niet, uh, niet uh, blij mee en uh, vond het helemaal niks dat dat zo werd gedaan. Terwijl het toch een uh, redelijk uh, leuke film was volgens de kijkers. En uh, verder uh, is natuurlijk uh, hoop gebeurd. Pauw de Leeuwen is ja, de nieuwe show uh, die uh, is in januari in de maak. En nog meer bepaalde de Leo nieuws in januari hoor. Die film um, kwam natuurlijk in, uh, ja, in de, ja, in de, hoe noem je dat uh, jongens, help eventjes. In de? In de première bedoelde ik, sorry. En um, ja, hij werd toch een succes, want hij werd gouden film in januari. Dus ah, allemaal mooi. heel leuk entertainment ja. nieuws in januari. Zometeen gaan we natuurlijk naar februari. En dan hebben we een onder meer nieuwtjes over Gordon Weer natuurlijk. Ja, ja.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 Blijft een gezellig plaatje. Alan Clark was dat. Met de vader en friend. Vader en yeah, son. Vader yeah. en son, sorry. And, and and, uh, friend, yeah. ja, en hij is net vader geworden. Hè? Yeah. Dat vertelde hij al. Hey, we hebben onder de knop een, een bekende Nederlander zitten. Ik zeg goedenavond René Schuurmans. Een hele goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Allereerst, natuurlijk, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, jullie ook allemaal. Leuk dat je even de Zeker. tijd hebt gevonden om uh, bij ons in de uitzending te komen. Ja, ik uh, had het even niet, niet in de gaten, want ik zat uh, ja, met een nieuwe agenda en daar had ik eigenlijk nog niet in gesnuffeld. Zijn <laughs> probleem. We zijn er ook heel vroeg bij dit jaar. 2 ja, januari en dan al interview. Ja. Hey, hoe is je jaarwisseling verlopen? Ja, buitengewoon. Ik heb uh, op 31 december heb ik nog twee optredens gedaan. Maar dat was vroeg in de avond in, in twee casino's, eentje in Helmond en eentje in Gilserijen. En toen was ik, uh, ja hoe laat was ik terug, ik denk zo een uur of negen, half tien. En toen zijn we naar Vrienden gegaan, die hebben een cafeetje thuis. Zo'n zelfgemaakt barretje, waar het altijd heel erg gezellig is. En uh, ja, daar hebben we vertoefd met een hele hoop mensen. Oké, okay, dat klinkt heel erg gezellig. was het ook, was het ook. En dan nu 2010 en uh, daar sta je aan, aan het begin van. Je hebt uh, al een hoop achter, uh, achter je liggen qua uh, zaken die je hebt gedaan. Ja. Vier albums, zo eventjes uit mijn hoofd, met ik ja. weet niet hoeveel hits. Maar nou wil ik toch wel even weten, 2010, wat, dat, ik begrijp dat er binnenkort iets staat te gebeuren. Um, de DVD ligt vanaf 8 januari in, in de winkel. Ja, precies. Ik heb een uh, live DVD. Ik heb op 18 september heb ik een heel groot concert gedaan. Met, uh, ik, had ik uitverkocht, 6000 mensen. trok ik naar de feesttent En uh, daar hebben we een live registratie van gemaakt. En, uh, die ligt over een paar dagen. En dan, uh, dan ligt die over in de winkel. En, uh, ik heb hem al gezien. Tenminste, de, de, de, de ruwe versie. En hij uh, ja, is echt de moeite waard. Vind het, ik zelf dan. Het uh, feest was natuurlijk vlak bij je achtertuin, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik, ik dacht, ik ga eens even iets anders doen, wat andere artiesten doen. Uh, dat heb ik al vaker gedaan. Uh, een paar jaar terug heb ik in een keer een, uh, met een vol vliegtuig, heb ik twee keer gedaan met een vol vliegtuig uh, naar Turkije. En dan een uh, week lang feest vieren ook met, uh, met, met, met fans die zichzelf daar uh, in konden schrijven. En uh, dan had ik ook een no-time vliegtuig vol. Ik dacht, nou moet ik toch weer een uh, ludieke actie verzinnen, samen met, uh, met Volendam. Want dat doet mijn management. En uh, ja, toen kwam op het idee om, uh, om dat concert niet in de Heineken Music Hall te doen of, of, of een andere locatie. Maar gewoon heel dicht bij de deur bij mij tegenover in het weiland. Want ik woon zelf nog tussen de koetsje en de Kalfi's. Daar hebben we dit cent neergezet en uh, ja, dat is helemaal 100% geslaagd. Oké, okay, nou hartstikke goed om te horen. Hey, uh, je hebt iets met warme landen, hè? want uh, volgens mij uh, ben je ook nog met de Trozenprijs geweest dit geweest vorig jaar. Nee, afgelopen jaar. Afgelopen jaar, ja. september, net een week voordat ik een concert had. Dus was ik al een beetje bang van. Ik dacht dat ik dan niet maar een of andere gekke riep krijgt in Mexicaanse of de curaçausen. Nee, dat is helemaal niet fijn. Nee. Maar uh, ja, dat is helemaal goed verlopen. kom binnenkort, uh, binnenkort volgens mij één. Deze week uh, komt, het, uh, komt het op tv. het muziek op het plein. En aanstaande zondag ga, ga ik weer betrekken. Maar dan uh, gaan we met het ros mee uh, naar Westendorf. En uh, ja, er zijn al die artiesten weer, uh, Jeroen, of uh, wie zijn er allemaal? Thomas Berge, uh, Jan Smit, Nikke, Simon, Monique Smit, ik dan en Vroger. En dan ja, weet ik die allemaal. Dus dat wordt weer een, dat wordt weer een heel rapper volgens mij. Dan ga je naar de sneeuw, begrijp ik. Ja, gaan we naar Westendorp. Ja. Ik dacht naar Westendorp. Waar ja, ga je persoonlijk liever naartoe? Naar Aruba of naar uh, Westendorp, de sneeuw? Ik ga liever naar, naar een warm land eigenlijk. Ja, dat snap ik, heb ik ook. was maar niet gezegd, maar dat vind ik eigenlijk wel, dat vind ik eigenlijk wel het, het lekkerste. Dat moet maar toch een sfeertje zijn daar, als je zeker. met z'n allen daar bent. Ja, zeker. zeker. De, de keer daarvoor ben ik ook een keer mee naar het trots geweest. En dan kwam ik binnen en dan begon iedereen, uh, vroeger en heel reutemeteut, begon in één keer uh, een, van, een van mijn liedjes te zingen. En dat was wel, uh, was wel bijzonder. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hele, hele leuke dingetjes om te doen. Ja. Hey, wat heb je nog meer in je agenda waar je echt naar uitkijkt? Uh, waar ga ik nog meer doen? Ja, ik ben weer druk bezig met een nieuwe single. Die ben ik aan het, uh, aan het verzinnen, zeg maar, of aan het schrijven. Mm -hmm. Verzinnen is ook goed, hè. Ja, je schrijft alles zelf, hè? Heel veel liedjes wel, ja. Even een belangrijk detail. Ja, heel veel liedjes, uh, die, ja, die schrijf ik zelf. Daar ben ik eigenlijk zomaar eigenlijk aan begonnen, voor de fun. Mm -hmm. Ik dacht, ja, ik ga daar gewoon proberen. En uh, dat slaat aardig aan. Dat slaat aardig aan. Maar ik weet niet of dat mijn nieuwe single uh, ook weer uit mijn eigen pen komt. Ik ben ook uh, dingetjes aan het verzamelen van, uh, van andere schrijvers. Zoals van Emil Hardkamp en zo. Mm -hmm. Die willen ook graag allemaal uh, van mij schrijven. Dus ik ga gewoon kijken wat, uh, wat het beste is. Hé, hey, de laatste single die je hebt uitgebracht. Dans vanavond met mij. Heb je die zelf geschreven? Je hebt zelf geschreven, ja. Oké, okay. en, en uh, mijn persoonlijke favoriet, lieve Lotte. Komt die ook uit jouw pen? Ja, die heb ik ook zelf geschreven. Oké, okay. nou die gaan we zo meteen draaien. Hartstikke mooi. Ik uh, kijk er even mijn collega's aan. Hebben jullie nog een uh, vraag? Ja, ik heb nog wel een vraag. Uh, wat, jij zingt heel veel uh, ja, Nederlandse muziek. Maar wat is nou echt de kracht van de Nederlandse taal? Ja, ik denk sowieso dat we het met z'n allen kunnen verstaan. Iedereen kan daar verstaan. Maakt niet uit welke schuld dat je gehad hebt. Ja, dat is in ieder geval verstaanbaar uh, en. Uh... Ja, het brengt vaak een hele hoop gezelligheid met zich mee. Ja, en natuurlijk Toast. makkelijk mee te zingen. Allere ja, gezellig. makkelijk mee <laughs> En we zingen heel, heel hoog, ken je dat? <laughs> ja, dat is een natuurlijk. erg moeilijke tekst. Ja, dat... Daar heb je vast lang achter gezeten. Uh, René... Um... Dat was het eerste wat ik schreef toen. <laughs> ja, ja. Maar wel meteen een hit, hè? Ja, het allereerste aller, aller liedje. En iedereen die dacht van ja, die... die... Want ik kom eigenlijk uit een andere scene. Ik heb eigenlijk voorheen altijd Engelstalig gezongen. Ik zong van Mon Jovi tot Tom Jones alles wat op dat moment voorbij kwam. Wat op dat moment hot was, uh, dan zong ik. En uh, ik dacht, nou ga ik toch iets schrijven wat helemaal van mezelf is. Dus mm -hmm. geen successen van een ander, maar ja, gewoon dingetjes die je, die je zelf schrijft. En als je daar succes mee hebt, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, ja dat, dat is het zeker. En uh, ja. Ja, je hebt echt een onwijze lijst met bekende nummers. Ik ben ze allemaal een beetje afgegaan zo op internet. Of uh, ja. op je website. Maar dat is echt uh, al een ja. mooie geschiedenis achter je liggen. En uh, ik hoop dat de geschiedenis uh, voor de uh, mensen de toekomst nog veel moois voor je gaat brengen. Ja, ik hoop het wel. En René, uh, tot slot. Um, ja, jouw zus zingt ook hè, Astrid um, Schuurmans. Ja. Ja. Uh, zit er een binnenkort misschien een duvet in? Misschien wel, misschien wel. We zitten nu wet in de pen. Maar we zijn nu aan het, even aan het kijken hoe we dan wel het beste in de vork kunnen steken. Allemaal. Of dit het al het juiste moment is om het te doen. Ze heeft uh, twee, of ze, die vorige single heeft het best goed gedaan. En nu ja. is er weer een nieuwe single van eruit. Maar dat is even afwachten wat die weer gaan doen. Uh, Door haar ben ik eigenlijk gaan zingen toen de tijd. Lang geleden. Krapig om te horen. Een feestje. En uh, zij is toen in de band gegaan. Ik ben, wij zijn samen toen gestopt. En nu is ze zelf een uh, solo carrière aan het uh, opbouwen. Maar een duet, uh, daar zit er misschien wel in. Maar we gaan niet samen optreden. Dat gaan we nooit meer doen. Oké. Okay. Okay. Nou mogen wij jou uh, heel erg uh, bedanken voor dit uh, gezellige interview. Wij okay. willen je heel veel uh, succes wensen met de release natuurlijk van je mooie dvd René Schuurmans in Concert. Ja. Dankjewel. En uh, Dank hopelijk uh, wordt, uh, wordt die goed verkocht. Ja, ik hoop het. En we gaan hem even draaien. Lieve Lotte, hier is Genee Schuurmans. Genee, bedankt. Het blijft een leuke kerel, René Schuurmans. Geef 35 miljoen dan maar aan mij. <laughs> Krijg ik als sms hier nou. Um, dat was wel een reactie op dit nummer hè? Ja, ik snap dus, het. Okay. Wat was de reactie? Ik kreeg hem weer mee. Geef die 35 miljoen dan maar aan mij. <laughs> nou, en zoveel heeft hij denk ik, denk ik nog niet hoor. Nee, reacties u, kan u natuurlijk ook steeds uh, nog doorgeven op uh, Twitter. www.twitter.com zfm 4 you. Ja, en je kunt natuurlijk ook altijd even bellen naar de studio. De lijnen staan open 023 573 alle zijn natuurlijk welkom. Ja, we gaan nog even door naar het jaaroverzicht van 2009. Februari was weer een vol jaar vol entertainment. Uh, ja, Paul de Leeuw, in ieder geval, dat was net een foutje. Die had dus die gouden filmprijs gewonnen. Gordon, ja jongens, Gordon uh, kreeg um, ja, te horen dat zijn nummer Shine uh, het Songfestival Hit 2009 uh, werd voor Nederland. Ja. Wat vonden jullie van Shine? Uh, nou, ik vond het op zich wel een leuk nummer, maar uh, voor echt op het Songfestival vond ik het toch wel minder. En sowieso, het Songfestival hou ik niet heel veel van, omdat het toch meer die Oost-Europese landen zijn die ja, de, de toon daar zetten. Pascal, um, even een vraag aan jou, uh, 2010, um, ja, Songfestival is al bekend hè, g gemaakt door Fabra ja. Abram. Fabra Abram, ja. wat, wat vind je ervan? Ja, ja, ik persoonlijk, vader Abraham, heeft natuurlijk wel echt een enorme wereldhit geschreven. Het ja, kleine café in de haven is gewoon in meer dan 100 landen uitgebracht. Dus ja. Ja, het heet, misschien is het al een goede keuze voor de trots. We zijn benieuwd, wat brengt 2010 doen we volgende week. <lacht> Heel krapje. Um, ja, ook in 2009, in februari, ja, deed uh, Mark, Marie Huibrechts uh, de opmerkelijke uitspraak. De pauze is absoluut zeker homoseksueel. Is de paus homoseksueel, wat denken jullie? Nou, nah, dat lijkt me echt sterk. Ik denk dat hij sowieso niet echt meer veel gevoelens heeft voor mannen of vrouwen. Hij is toch al iets in de 80, 83? Ja, en maar de ik denk dat hij ook helemaal niks met vrouwen doet. Hij zit alleen ja. maar in zijn stoel. En uh, bedankt voor die bloem. Bedankt voor die bloem. <laughs> nee, dat was de oude paus. Maar hij doet het wel uh, leuk, vind ik. De paus. Ja. Um, ja, verder... Hij uh, was laatst nog gevallen, hè? Heb je dat gezien? Was ja. een vrouw die was uh, die over de hekken ja. geklommen. En die pauze, nou. 2009. Zo. En die was dus gevallen. En uh, ja, wat ook nog wel een grappig feitje was in februari. Uh, ja, Frans Bouden liet Pauw de Leeuwen in de steek. Vanwege de afvalstrijd. Want uh, ja, in mooi weer de Leeuwen zouden ze samen gaan afvallen. Maar uh, ja. Toch uh, ging Paul zelf wel door, maar dan met het publiek. Want het publiek op papiertjes invullen met nu hun uh, gewicht. En dan kwamen ze dan in, uh, in, uh, ja, aan het eind van het jaar weer terug. En, uh, of niet aan het eind van het jaar, een paar maanden later weer terug. En, uh, dat was wel een hilarische aflevering, uh, kan ik u vertellen. Zometeen gaan we natuurlijk uh, naar maart en dat uh, hoort u zeker hier. Heb jij ook meegedaan uh, met, die, uh, met die actie, Roy? Want ik zie hier bij jou liggen, ik weet niet hoeveel uh, vissoorten uh, en zakken chips... <laughs> Ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, uh, dat is gesponsord door de Oudejaarsavond uh, uh, radioprogramma. Oké, okay, ja, het zou me dat de mensen thuis niet kunnen zien... wat hier allemaal voor een zijn neus staat. Maar uh, hij heeft goed voor zichzelf gezorgd. Tch. Ook voor jullie toch. Kom aan. <laughs> hey, je had het net over, uh, over uh, Gordon. Ja, uh, nog heel even terug. Misschien nog één nieuwtje. Heel dat even. is misschien ook nog heel erg leuk. Uh, of grappig natuurlijk. Uh, dat heeft natuurlijk geleid tot het ontslag van Adi ja, uh. uh, ja, Linda Mo de Mol uh, ja, stelde... Um, haar, haar homoglossie voor aan de, aan de pers. En uh, ja, daar was niemand minder dan Ari Boomsma te ja. zien uh, best wel bloot. En toen was hij nog presentator bij de EO. En nu en dat... uh, is ja. hij weg, hè? Ja, naar de KRO dus, uh, zit hij volgens mij nu. Ja, zeker weten. Goed, we zeiden het net al Gordon. Uh, we halen de andere vrienden even erbij van dit jaar. Wat dacht je van Jeroen van der Boom en René Vroger? We doen een gezellige medley. Zandvoort, met een, heel mooie, een hele mooie plaats, vind ik zelf. One moment in time. Ja, helemaal geweldig. Het is weer tijd voor de Eendagsvlieg. Ja ja, deze week hebben we een Eendagsvlieg waarbij je denkt, dat nummer ken ik wel, maar de artiest? Nou, geen flauw idee. Het is namelijk een Nederlandse band uit 1984 en kreeg in 1991 een hele grote internationale hit. In Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden stond dit nummer bovenaan de hitlijsten. Verder hebben ze nog een kleine hit gehad met dat Richmond. Richman. Verder hebben we weinig meer van deze band gehoord. De band, uh, de, de band bestaat uit Marcel Kaptein, de zanger en Niels Hermes die op de keyboard speelt. Deze week is de Eendagsvlieg Ten Sharp met You. Mooie pladen. It's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 ZANG De Eendagsvlieg van uh, deze week. Ten Shark with you. U luistert nog steeds naar CFM Zand voor de eerste uitzending van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan gewoon het jaar heel mooi uh, verstart. En uh, ja, met ook heel veel leuke, gezellige interviews met uh, diverse mensen. Waaronder uh, nu uh, met uh, Leo van uh, Helemaal Holland. Goedemiddag Leo. Goedemiddag. Hoe is het uh, met jullie? Dus, uh, niks verkeerd, hè? Ja, 2009 was zeker een uh, heel uh, mooi jaar. Ja, we hebben een heel erg uh, goed werkjaar gehad, zeg maar. Weinig uh, op, op platengebied geweest van ons. Maar wel een heel uh, leuk werkjaar. We hebben heel veel gewerkt, heel het land uh, doorgereisd. En uh, ja, we zijn uh, vanaf 1 januari 2010 is onze nieuwe single weer uitgekomen. Nou, helemaal, helemaal leuk. Wat is het hoogtepunt van 2009 voor jullie? Nou, we stonden in december stonden we, uh, in het Galredom met, uh, met Nega Piratenfeest. Dat is wel heel heel erg leuk geweest, ja. ja maar jullie zijn altijd goede, jullie zijn goede vrienden met uh, Willy uh, van uh, Willy de Piraat of hoe, hoe heet, ja, hij? Willy, Oosterhuis heet <laughs> hij. Willy Oosterhuis, ja, ik was even zijn naam kwijt. Hm. En dat, ja, ja. Uh, daar doen jullie altijd gezellig uh, wat uh, nummers mee samen zingen, toch? Nee, we hebben één keer een single samen gemaakt, maar Willy is wel een uh, van de, uh, één van de mensen die, die helemaal Holland zal vanaf het begin van dat wij zijn begonnen steunen, ja. Ja, hij, hij steunt echt iedereen een beetje, in de, of tenminste de uh, Nederlandse, hij is helemaal van het Nederlands. Uh, Nederlandse... Hij is van het Nederlands, lied, ja. Ja, ja. Hey, uh, via de huis kreeg, uh, kreeg ik vandaag een berichtje en misschien is het leuk dat je zelf even vertelt wat er in dat berichtje stond, want uh, daarvoor hebben we even met je gebeld. ja. Vertel. We hebben, ja, wij hebben onze nieuwe single, die, die is 1 januari uitgekomen. Die is vanaf gisteren heeft die overal te downloaden. En die heette Ober. En uh, vanaf uh, vandaag is ook uh, onze nieuwe clip online gegaan. Wij, uh, dus we hebben maar eens naar al onze, al onze leden of al onze vrienden van huis ...hebben wij een, een berichtje verzonden vandaag ook... Dat, uh, ...dat de clip te bekijken is en dat de single te downloaden is. En uh, ja, dat uh, is de nieuwe single van ons, die 'Over'. Ober. Het is een liedje van, uh, van Nickes. Van nee? Niet van, van Keizer, Jan Smit en Kees Tol. Die hebben Magical Trio uh, met de kermis in Volendam dat liedje opgenomen. En dat vonden wij dat wij uh, met Jan Smit, en uh, omdat we bij hetzelfde management zitten, konden wij snel uh, schakelen We hebben gevraagd uh, of wij dat liedje op mochten nemen. En dat vonden ze dat is helemaal hartstikke leuk. En uh, ja, wij, uh, wij komen nu uit Oké, okay, dus uh, die is 1 januari uitgekomen en de clip, ja. die, uh, die is al online. Ja die, online. ja, die kan je eens kijken op YouTube. Helemaal Hollands, de punten uh, op YouTube, dus dan uh, kan je hem bekijken. Nou, we gaan hem meteen even opzoeken, want dan kunnen we hem ook even draaien. Dat is wel gezellig natuurlijk. Ja. Als we die aan de telefoon ja. hebben, maken we meteen eventjes uh, het nummertje erbij. Ja, dus dat is ook, uh, Dus uh, mijn collega's die gaan even gauw zoeken. Hé, hey, ja. ondertussen uh, Helemaal Hollands. Jullie bestaan uh, al een, een jaar of tien, geloof ik? Nou, als, als, als duo Carlo en Leo zijn we dit jaar tien jaar bezig. Mm -hmm. Echt aan het zingen. En we hebben de eerste vijf jaar, zes jaar onder Move It gewerkt. En ja. Helemaal Holland, eigenlijk vanaf begin 2006, eind 2005, hebben wij uh, als, als grapje zijn We Helemaal Holland begonnen om naast Move It ook uh, Nederlandstalig te doen. Mm -hmm. Alleen uh, heel langzaam, is, uh, niet heel langzaam, heel snel werd uh, Helemaal Holland uh, ja, opgepikt en uh, verdween Move It naar de achtergrond en... Zonder dat we er ooit iets herkenbaars hebben. Ja, is, is gewoon helemaal Hollands. Is, was vroeger Move It. Ja, Move It is, uh, is natuurlijk bekend van Ice 7 d Ja, Move It was Ice 7 d Ja, was in 2002 voor ons een, echt een klapper van een hit. Ja. En een tijdje op één gestaan geloof ik zelfs, of niet? Nou, dat niet, maar hij heeft wel heel hoog in de lijsten gestaan. Ontzettend veel verzamelaars. en Ja, was gewoon voor ons een, een superplaat. Ja, ja, ja, ik, uh, ik uh, weet dat die gewoon nog regelmatig gedraaid worden als, uh, als ja. je de DJ's. Uh, het is gewoon altijd een sfeerplaatje I7D. Wij konden het nog steeds vaak in discotheken voorbij komen. Ja, dat, klopt. Ja. Ja, dat kan me ik me goed voorstellen. Maar wat is dan de beweegreden geweest om, om uh, helemaal om te schakelen naar helemaal Hollands? Nou, we, we, wij konden niet. Uh, pff, ja, wij konden niet echt een, een opvolger vinden voor I7D. En wij vonden toen wij uh, in 2000 begonnen met zingen samen als duo. Uh, toen uh, zijn we eigenlijk, omdat wij het uh, meededen aan het Simon Show, zaten we in het Engelse circuit. En toen kwam ook D op ons pad. Maar nou, wij zongen zelf altijd al het Nederlandstalige lied. En we konden geen opvolger vinden voor, uh, voor ICTD. Ja, we kwamen er allemaal wat plaatjes uit, maar niet dat, dat je die klappen meer kon maken. En toen hebben wij gezegd: van, Nou, laten we weer teruggaan naar het Nederlandstalige lied. Wat we heel leuk vinden samen. En uh, vinden de mensen het leuk, vinden ze het leuk, vinden ze het niet leuk, dan. Uh, vinden ze het in de voetbalkartines wel leuk. En dan, komen we, ja, dan gaan we weer terug waar we ooit begonnen zijn. En dat was bruiloft de partij in Ja, en dat was de beweegreden. Zonder ja, verwachtingen zijn we het gestart. En uh, het is eigenlijk meer dan... Meer dan uh... ...over verwachtingen gegaan met helemaal Holland, ja. ja. Ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk om een 7 save de te overtreffen. Dat is uh, bijna onmogelijk, denk Geen ik. Ja, niet, nee. nee, nee. En wij, ja, en het, het was toch de après ski tijd die vierde hoogtij, hè, in die tijd. Dus, uh, mm -hmm. ja, dat was weer een hele andere tijd dan nu. Ja, nou ja, we vinden het hartstikke leuk om je eventjes uh, zo gesproken erover te hebben. Ja. We hebben de clip ook gevonden. Ja. Dus we gaan hem gewoon even live draaien hier in de uitzending. Ik wil oh. jou bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Maak er een fijne avond van. En okay. uh, mogen we je binnenkort nog een keer bellen voor de gezelligheid en uh, hoe het oh, met okay. jullie staat? Also, je mag altijd even kijken of ik thuis ben of dat ik opneem. Maar je mag me altijd bellen. Oké, okay, hartstikke tof. Nou, oh, dankjewel. Okay, ja. Fijne avond Zit en tot de volgende keer. Hoi. Zat me leeg het glas. Even een uitzending. Helemaal Hollands. Met een gezellige plaat, jongens. Met Echt een gezellige plaat. Dat is het zeker. Helemaal Hollands net in de house. Nou, helemaal gezellig, om het zo maar te zeggen. Ja, we gaan even verder met de jaaroverzicht, jongens. Weet je het nog goed? Die kavia op zijn hoofd. Ja, ik heb het over Mark-Marie uh, ja Hij uh, bleek uh, toch altijd een pruik op te ja. hebben. Zijn cavia-kop, om het zo maar te <laughs> zeggen, kon hij omdraaien. Nou, dat was toch leuke televisie bij de Wereld Draait Door. Niemand had het verwacht, hè? Ik had het echt niet verwacht. Nee, hij werd later goed geïmiteerd bij uh, ja. Carlo en Irene in de tv-kantine. Ja. Nou, toen werd er uh, ook in, uh, in uh, maart werd, uh, ook uh, bekend dat Adi Boomza echt werd geschorst bij de EO. Gerard Joling, ja, die... Uh, ja, hard en hardnekkige st ja, stalker uh, om het zo maar te zeggen. En uh, die werd uh, opgepakt. Uh, Wat je weer bezig hoor. Dat <laughs> je mittenstolk. Ja, overal of hij nou dat nieuwe topper was, hè? Ja, precies. <laughs> Bij Alex was die al bezig. Nou ja. Nee, in ieder geval hij werd flink lastig gevallen. En toen heeft de politie er toch nu echt wel wat aan gedaan. Ja, helaas. Uh, dit jaar is ook in uh, maart uh, ja, onze grootste entertainer van Nederland overleden. Niemand minder dan uh, Jos Brink. Ja. Nou, dat uh, ja, dit is uh, heel erg uh, erg. ja. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd, jongens. Er staat iets totaal anders. Jongens, Brink is helemaal niet dit jaar overleden. Oh. Ja, ik stond ook al te kijken. Maar goed. <laughs> <laughs> dit is gewoon een verkeerd bericht. Dat kan helemaal niet. In ieder geval, die, de tweede <laughs> prijs werd uitgereikt van de jos euvra Award. Dit is heel erg. Jos Brink is helemaal niet, dames en heren, overleden. Sorry, excuses. excuses. Zullen we het uh, even, even terug spoelen? Jos Brink is overleden, maar ik denk in 2008 was dat al, hè? Ja, nee, 7. 2007. Eind 2007. Met een beetje gedateerd, Troy. Sorry, sorry, sorry. Maakt sorry. niet uit. En door. Eh... Uh, <laughs> Ik ben er weg een beetje kwijt. Ja, je zit hier in de studio. Je hoeft alleen maar voor je te kijken. En uh, maart was ook een heel mooi jaar uh, voor CFM Zandvoort. Want uh, ja, wij zonden het uh, ja, circuitrund Zandvoort uit in uh, maart. En uh, daar waren heel veel leuke en gezellige artiesten. Nou, we gaan even door naar april. Want uh, anders redden we het niet aan het eind van de uitzending. Uh, dat... Jij gooit gewoon even jaren doorheen in twee uur. Voor nou prima. het uh, uh, ja... Ja. Uh, voor het eerst had Paul de Leu ruzie met zijn echtgenoot. Oké. Okay. Dus uh, dat uh, werd. Ik vind het altijd wel een beetje raar uh, dat. Uh, ja. Dat um, ja, dat het gewoon. Uh, dat gewoon zo erg uh, is. Hè, dat dat dan ook op me in de media komt. Dat vind ik best wel uh, jammer. Ja, ja. Je bent bekend en dan uh, ja. ligt, uh, je, ligt zal... je leven ja. op straat, hè? Het zal overal wel gebeuren, wat maakt het uit? Het is toch weer goed? Je dus... kan het eigenlijk nauwelijks nieuws noemen, vind ik. Nee, ik vind het uh, ook niet. En uh, deze maand uh, werd ook bekend dat de Lomo, dat blaadje natuurlijk, uh, van, uh, waar Arie Boomsma op de cover stond, uh, ja, uh, echt een, uh, gewoon een uh, succes uh, werd. Dus uh, ja, dat uh, allemaal uh, in, uh, in maart. Zometeen mei natuurlijk in de tweede uur. En uh, we gaan gewoon lekker gezellig door. En uh, nog excuses voor uh, de opmerking over Jos Brink. <laughs> It's still shake fun. That thing, Miss, can I, can I shake that thing, Miss? And I better shake that thing, yeah? Donna, Donna, Jody and Rebecca, woman, oh, get busy. Just say that, booty, non-stop, when the beat drop. just keep swinging it, get jiggy, Get drunk, up, percolate, anything you want, because got it. to let the info don't take pity. We'll have see you get life on the rhythm of my ride, and my lyrics up about electricity. Yeah, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. The ladies want part with us, you know the car with us, them not war with us not the club, them want flex with us They so get next with us, them they'll vex with us From the day my bang ignite my flame Y'all I call my name and it is my fame It's all good girl Turn me on till the early morning Let's get it on Let's get it on Till the early morning girl It's all good just turn me on Y'all those ready Don't easy attention, girl, one the program, just go up it Yo, have a good time, girl, free up on the mind Cause nobody body care, this your man, go, let it Cause uh, you are the number one, girl, wave your hand make them see the wedding band, yo Sexy ladies want war with us You know the car with us, them now war with us You know the club, them want flex with us To get next to us, them now vex with us I'm the day my bantag, night my flame. Can I call my name and it's it is my fame? It's a good girl, turn me on. Till I earn them all, let's get it on. Let's get it on. Till I earn them all, girl. It's a good just turn me on. Come on, get busy. Just say that, booty. I don't take pity I want to see you get live When the rhythm is a ride I'm a lyrics top About electricity electric city. how the can Tell you nothing Cause you don't know Your destiny Yo sexy ladies Want to with us In the car with us Them now are with us oh. In the club Them won't flex with us To get next to us Them now vex with us From the day my bond, I'm my flame Can I call my name and it is my fame It's all good, girl. Turn me on till I earn them on Let's get it on, let's get it on Till I earn them on girl, it's yeah. all good, girl. That thing, miss, can I kinda shake that thing, yo, I shake, that thing, miss, donna, donna, yo, miss Joe deal the one name Rebecca, yo, shake, that thing, yo, yo, I shake, that thing, yo, I shake, that thing, miss, can I can't yeah hey, yo' my gosh I didn't sexy ladies wanna fight with us, in our de with us, them now one with us In our de the club, them want flex with us, again next door, them now flex with us. From ja, ik kan er bijna nummer uit de oude doos noemen. Uh, het blijft een leuk plaatje, toch? Altijd gezellig, toch? Hé, hey, misschien even wat, wat, even wat grappigs tot aan het nieuws. <laughs> Ik zit me Je bent op. al grappig genoeg vandaag, hoor. <laughs> nou, het wordt niet zo grappig uh, genoemd door de luisteraars. Wat oh. Geertje van uh, Elk heeft uh, gemaild uh, op uh, redactie.zfmzandvoort.nl, uh, waar u trouwens ook op kan reageren Of deze uitzending. Of misschien wel een uh, vraag of uh, iets dergelijks. Um, nou, Geertje heeft gemeld van Roy, het is een schande dat jij als showbiscanner deze fout maakt. Nou, ik vind in ieder geval dat je lef hebt dat je hem voorleest. <laughs> nou, in ieder geval, um, nou ja. nou, het maakt allemaal niet uit. Reageer gewoon op redactie.zfmzandvoort.nl Of bel eventjes naar 023 573 0393. Wij gaan naar het journaal en zien jullie naar het journaal weer helemaal terug.